9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen hebben in bijna twee jaar tijd 447 calamiteiten gemeld... waarbij iemand is overleden. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... die RTL Nieuws heeft opgevraagd. En tussen januari 2016 en november 2017 kwamen in totaal bijna 2000 meldingen binnen. Meestal ging het om patiënten tussen de 18 en de 65... maar er waren ook tientallen incidenten met baby's... De inspectie ziet veel meldingen als een goed teken. Ziekenhuizen kunnen zo leren van de calamiteiten. Rotjes worden waarschijnlijk nog dit jaar verboden. Het kabinet wil een verbod op knalvuurwerk dat je weg moet gooien. Het is een reactie op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar Oud en Nieuw. Elk jaar raken volwassenen en kinderen ogen of andere lichaamsdelen kwijt door het vuurwerk. Nog ook is er voor miljoenen euro's aan schade. Het kabinet is niet van plan al het vuurwerk te verbieden. Greenpeace trekt zich terug uit de organisatie van het FSC-keurmerk. Dat keurmerk voor hout en papier moet garanderen dat het product komt uit bos dat verantwoord wordt beheerd. Maar volgens Greenpeace gaat het niet overal goed, zoals bijvoorbeeld in Congo en Rusland. In die landen worden illegaal houtconcessies afgegeven door de overheid. En Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat het Amerikaanse congres... uitleg geven over het schandaal met gelekte gebruikersgegevens. Volgens CNN zal hij binnen een paar weken getuigen in een hoorzitting. Eerder sloeg hij een uitnodiging van het Britse parlement nog af... om daar tekst en uitleg te geven... over hoe Cambridge Analytica aan de gegevens kwam. Premier May zei daarop dat ze hoopt dat Zuckerberg inziet... hoe belangrijk veel mensen de kwestie vinden. Facebook stuurt nu iemand anders naar Londen... voor de hoorzitting in het Brits parlement. Het weer nog bewolkt en regenachtig. In de nacht trekt de regen weg en wordt het grotendeels droog bij een graad of 5. Morgen veel regen en wind en ook koud voor de tijd van het jaar met een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Krullermuller Museum de Mecenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie tussen Helene Krullermuller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar.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 Oh, oh ja. Mannen van Nederland. Menno hier. Juist. Heel Holland. Heerlijk gekleed met Only for Men. In 15 winkels en online. Kijk op OnlyForMen.nl. Heel smaakvol. Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag? Managementboek.nl slash Incompany. De paasbreek van Friso Bogert. Voor mij gaat Pasen over een ongeloofwaardig, maar ongelooflijk mooi verhaal. Is het nepnieuws, die opstanding, of biedt het diepgang en zin aan je leven? Kom naar mijn Paasprek bij de Remonstranten in Bussen... of naar een dienst bij jou in de buurt. Nieuwsgierig? Ga naar remonstranten.nl. Remonstranten. Geloof begint bij jou. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Op zondagochtend van 11 tot 12. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NPO Radio 1, EO NOS. Langs de lijn en omstreken met Jeroen Stophorst en Herman Wegter. Fijn dat u luistert, tot 11 uur uh, langs de lijn en omstreken. Um, met het komende uur uh, dit onderwerp van afvoerputje en no-go area... naar een bruisende, misschien wel de meest bruisende wijk van Amsterdam. Vanavond praten we met drie gasten over de Belmer omdat daar donderdag The Passion plaatsvindt. Aan tafel zit de oud-journaalpresentatrice Norlie Beijer... verteller in The Passion en al meer dan 30 jaar bewoonster van de wijk... en naar ik begreep best gespannen voor aanstaande donderdag. Ja. Gideon Everduim is er ook, bekend als rapper Gikkels... ook docent op een school nog. In de wijk en hij weet wat er allemaal speelt onder die jongen. En Huub Stijvers van de ontmoetingsplek bij Boshart van het Leger des die is er ook, keurig in uniform. Hij kent de verhalen van mensen die het moeilijk hebben in de Belmer. Allemaal hartelijk welkom in de, in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Norlie, uh, uh, om met jou even af te trappen. Jij bent de verteller, donderdag. Heel leuk dat je weer uh, terug bent in het NMS-gebouw. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij daar woonde. Maar jij woont wel heel lang, hè? geloof ik. Ik woon in al 33 jaar daar. Hoe ben je daar terechtgekomen? Eh... Um... Er was ruimte in de Belmer toen ik dus een woning zocht. Zo simpel is het. Dat was dus ja, zo simpel was het. En in die tijd uh, was er veel leegstand in de Bijlmer. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik, ik woon in Amsterdam en ik trok van oost naar west en zo. Maar ik wilde toch iets van mezelf hebben. En toen zei iedereen, je moet naar de Belmer, want daar zijn genoeg uh, plekken waar je kunt wonen. Dus ik ging kijken en toen dacht ik, nee hè, nee. <lacht> nee want want wil... was de, hoe was de Bijlmer in die ik tijd? Ik wilde het niet. Nou, dat was dus, ik praat nu over begin jaren tachtig... En dat was heavy. Ik kijk naar mijn, buur, naar mijn buren. De Bijlmer was dus inderdaad... Uh, ja, het, was, het werd net gezegd, een beetje een afvoerputje van, van Nederland. Maar dat kwam ook omdat de metro toen in die tijd gebouwd werd. En de junks die hadden zich altijd verzameld rondom de Nieuwmarkt. En die Nieuwmarkt die werd helemaal op de schop genomen om die metro te maken en die metro die moest naar de Belmer, dus dat was ook al een soort afweer tegen die Belmer, mm -hmm. want daarom moesten al die mensen van de Nieuwmarkt en al die junks die daar bij de Nieuwmarkt zaten, die werden dus ook weggezogen naar de Belmer, want daar was het leeg. Ja. Dus daar kwam een hele hoop. Uh, Criminaliteit kwam er terecht. Uh, mensen die een beetje uh, naast de maatschappij leefden. Mensen die anders waren. Uh, veel homo's in die tijd ook. Vrouwen en mannen. Uh, ja, alleenstaande moeders. Nou ja, dus eigenlijk alles wat een beetje anders was dan traditioneel gewoon Hollands wat boven in de pijp woont. Of achter in, de, in, in, in een huisje in de pijp. Die werd dus naar de Belmer geduwd. Ja. Omdat de belmer zoals die gebouwd werd, die voldeed niet. Dus de mensen voor wie het eigenlijk bedoeld was, die gingen weer weg. Die trokken naar. Voor wie was het eigenlijk bedoeld? Voor mensen die dus, ik noemde het mensen die in de pijp woonden. Er was woningnood oh, in Amsterdam. Zo je het, ja, ja. Weet je dus, Nederland, uh, Amsterdam had dus een uitbreiding gemaakt. Een uitbreidingsplan. Eerst was het in het, west, in het westen. Daar zijn de tuinsteden ontstaan. En toen hebben ze later, dus Zuidoost, gezegd van daar moet een nieuwe stad komen. En dan zijn wij verlost van die woningnood. Er kunnen al die mensen die dus nou kinderen krijgen en een woning nodig hebben. Die kunnen daar, die kunnen daar mooi gaan wonen. in Maar het had al een slechte naam eigenlijk voordat het begon dus. Voordat het begon kwam dus door die metro. Ja. Mm. Uh, kwam dus door de Nieuwmarkt... die daar dus leeggezogen werd. Dus net als je ergens knijp je in een buis... maar ja, dan moet het ergens weer eruit. En dat dus, was in de Belmen. En dat was de Bijlmer. Ja. Ja. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja. En, de, en de voorzieningen die dus bedoeld waren... in het ontwerp, die kwamen er niet. Want er was een tekort aan geld, er was haast. Al die ambtenaren, iedereen ging zich ermee bemoeien. Dus... Pop, jongens, snel, snel, snel, bouw die flats nou maar. En ja, die, die liften, ja, het is wel zo dat er dus... Om de tien huizen of zeg maar zou er een lift komen. Maar nu nou, daar hebben we geen geld meer voor. Doe maar om de honderd. Oh ja. Dus dat was allemaal... Maak binnenstraten. Zodat die mensen dan van de ene lift naar de andere. Maak garages. En kunnen ze, hoeven ze de auto niet voor de deur te zetten... moeten ze die garages... Dat was dus heel eng, die garages. Nou ja, zo ging het vanaf het begin eigenlijk al fout. Terwijl het ontwerp in wezen, die honingraten... Ja, die zijn mooi. Zeker van boven, als je dat zo, zo. zag. En, en, en ook... Toen ik daar voor het eerst in kwam, in dacht Nederland, ik, hè? oh, wat een boel groen. bijvoorbeeld, Ja, is het. Mm -hmm. Je ja. staat echt verbaasd. Maar dan wordt het 1992, er is een vliegramp. Um, dat was de knal. In, in, dat ja. was letterlijk, ja, een, was knal, een, letterlijk en figuurlijk een knal, een figuurlijk knal. En dat heeft een boel ja. veranderd. Hè? En dat heeft de stoot gegeven, want er was natuurlijk al heel veel gehannes. Jongens, we kunnen zo niet verder met die Bijlmer, hè? We moeten iets doen. Laten we die flats slopen. Nee, die heel mensen, niet slopen. Want ze zijn mooi van binnen. Je hebt veel ruimte. Ja. Um, maar dat was dus ongemakkelijk vanwege die voorzieningen. Uh, dus sloop, niet slopen, slopen, niet slopen. En zo werd er maar geklept en geklept en gekletst tot het vliegtuig neerviel en toen moest er iets gebeuren. Toen kwam er ook ineens, toen ineens zag heel Nederland wat voor wijk het was ook. Hè? Ik ja. herinner me bijvoorbeeld nog dat de vraag... hoeveel mensen woonden er in welk, welk appartement... dat was allemaal helemaal niet duidelijk. Ja, dat wist niemand eigenlijk. Dat het was natuurlijk dat er veel gehokt werd daar, ja. dat is wel zo... Maar ja, de Belmer had een slechte naam en heeft dat heel lang gehouden. En dat duurde ook heel lang voordat ze daar een beetje van zich kon afschudden. Maar door dat vliegtuig is er dus een vernieuwing ingetreden: sociale vernieuwing, culturele vernieuwing, architectonische vernieuwing. Dus toen heeft de Belmer eigenlijk de stoot gekregen. Er is gepolderd, dus er is gesloopt en er is niet gesloopt. En nu Hooghies staat je. <laughs> ook Nederland. Dus nu staat er een soort, wat ze, wat ze daar noemen, een Belmer Museum. En dat is echt in het hart van de oude Belmer. Daar kan je dus echt nog zien wat de architect bedoeld had... met die honingraten, met het groen. Het is leefbaarder gemaakt, het is menselijker gemaakt. Het is mooi gemaakt. Ja, uh, Gideon Evenduin, wanneer ben jij komen wonen in de Belmer? Je bent er niet geboren, toch? Nee, geboren in een helder getoog in de Belmer, zeg ik altijd. Uh, 1984... 89? Dus nog voor de, 89. voor de ramp ook? Ja, voor de ramp. Hoe ja. was het in 89? Vergelijkbaar um, met het normaliseren? Ja, zoals Nora was zegt, het was, het was donker, uh, garages. Uh, ik, ik ging, voor mij als kind kwam het niet zo over als heel gevaarlijk, want het was gewoon mijn omgeving. Dus wij gingen gewoon naar Verzandhof en we zagen junks in Verzandhof. En dan gingen we onze patatje gewoon aan. Ja, dus je gewoon leert daar mijn leven, als je ja, als, als vanaf ja, het begin mee wordt geconfronteerd. Ja, het is niet alsof, je, alsof die junks je doodmaakt of zo. Oh, het, is, nee. want het zijn gewoon mensen en gebruikers, ze zijn eigenlijk gewoon ziek. En de voorzieningen waren heel anders op dat moment. En de Junks werden ook anders opgevangen. Het is niet alsof Junks ook uit onze maatschappij zijn. Ze zijn er nog steeds, alleen worden ze nu verstopt. Mm -hmm. uh, en toen een tijd waarin ik opgroeide, was een serieuze realiteit een echte realiteit. Enerzijds is dat. Uh, uh, hè? pijnlijk en vervelend. Uh, maar anderzijds ben ik blij dat ik dat allemaal heb uh, gezien... en dat ik zo ben opgegroeid. Dat me toch wel heeft gemaakt wie ik vandaag de dag ben. Um, maar, maar om terug te komen op de Belmeram. De Belmeram was... Uh, was ja, twee, 92. 92. Ja, en, en, 92. En wij zaten gewoon thuis te eten. En toen hoorden we die knal. En dat was een moment dat heel Zuidoost stil stond. En, en, en ik weet nog dat we naar buiten liepen. En het was buiten helemaal ja, donker van de smog. En um, iedereen in paniek. En mensen ook gewoon op de scooters rijden naar uh, de plek des onheils... om te kijken van wat is er gebeurd. Want zitten er zitten de vrienden of vriendinnetjes tussen. Mm. En we als collectief op scholen ook gewoon... Uh, en het monument die er is gemaakt... hebben we toen allemaal mozaïek... Bij mm -hmm. uh, uh, de boom, hè? Ja, ja, bij de boom stukjes mogen maken op school. En dat is echt een, een, een gevoel van saamhorigheid. Is, is dat na al die jaren nog steeds echt onderdeel... van het gezamenlijk geheugen van de mensen die, die al langer in de bijen wonen? of is dit weggeëpt en hebben jullie het niet meer nodig? Nee, ik, denk de dat het, ik denk niet dat het weggeëbt is. is. Sowieso In het collectief geheugen zit het vastgegrift. Uh, uh, uh, maar ik denk tegelijkertijd, om nog terug te komen... wat Noraly net zei, dat die ontwikkeling van Zuidoost... was altijd al gaande van binnenuit. Uh, op het moment dat die knal van die el-alboing erin komt... is het uh, eh, systematisch, als, het als je naar de politiek kijkt... is het gewoon handig. Uh, je, er is een ongeluk ja. gebeurd en nu moeten we hierop anticiperen. Maar de ontwikkeling in de mensen was al bezig... En toen zijn ze gaan investeren in de stenen... Er zijn uiteindelijk ook de mensen vergeten... terwijl ze door gingen investeren in de stenen. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Uh, want ik kom van die generatie... dat met, hè, met, met uh, beide ogen heeft gezien. Ik was nog jong. Ik denk wel dat die generatie mijn generatie is, die, die de Belmer... als het gaat over het menselijk maken... het uiteindelijk menselijk is gaan maken... om gewoon op te staan en te zeggen van... zoals wij geportretteerd worden in de media... dat accepteren wij niet meer. Ja. Dus de veranderingen die er, zijn, die er zijn gekomen... zijn deels gebeurd in stenen. Uh, Norlie, je zei het al, slopen en niet slopen... nieuwbouw, uh, opknappen. Um, maar is er dan verder niet zoveel gebeurd? Is er verder de rest allemaal uit de bewoners zelf gekomen, zeg je? Of, of zijn er toch wel initiatieven ontstaan? Nee, dus dus, de, dus de, vanuit de hoogbouw is de laagbouw geworden. Ja. En er zijn meer middenklassers... He, proberen middenklassers te trekken. Is gewoon gentrification. Um, maar zoals de Belmen nu staat... Ja. Zoals de Belmer nu is. En zoals mensen nu naar de Belmer kijken. Dat zijn de inwoners zelf die die allure... en die de credibility hebben gegeven aan de Belmer zelf. Ja. Maar zijn het de inwoners dus die, dat, die, die hebben gezorgd... dat het nu een bruisende wijk is? Of ja. is er ook wat meer gebeurd dan dat? Ja, dit dan, dan is een combinatie natuurlijk. Het, het is sowieso een combinatie. Het ja, ja. wat, wat, wat is, ja, is een combinatie van hoe je woont... en hoe je dan naar je buurt kijkt. Hm. Kijk, als iedereen de buurt versloont en alles maar rommel op straat gooit... Ja. Dan, en, en niemand, doet er, dan, niemand doet er wat aan... en ook die binnenstraat en alles, alles vervuild en niemand doet er wat aan. Dan niemand voelde je... zich verantwoordelijk. Vroeger. Niemand voelde zich verantwoordelijk. Maar toen die vernieuwing kwam in de bouw... had je ook wel dat mensen die verantwoordelijkheid echt gingen voelen... voor hun huis. Er zijn heel veel mensen die hebben dus geprotesteerd tegen die sloop. En die hebben er ook voor gezorgd met hun acties... dat ze die Belmer dus hun woning konden kopen. Ja, laat dan en... maar zien wat je over hebt voor je beurt. Dat was dan ook het antwoord. Ja. Ja, ze hebben dus die, die, die, die flats kunnen kopen. Ja. Uh, het laatst nog, dat is dus die flat... Die, die klusflat. Die klusflat, dat, die is heel berucht en heel beroemd geworden. En Die is voor één euro van de hand gegaan. En nu wil iedereen het hebben, zijn die prijzen enorm de lucht ingeschoten. Ja. Dus het is wel een combinatie van mensen die er wonen... hoe je tegenover je buurt staat, hoe je tegenover elkaar... hoe je met elkaar omgaat, maar de omgeving moet ook meehelpen. Ja. Ja, Norlie, -Nor waar ik wel even benieuwd naar ben... je vertelde net, ik kwam daar ooit wonen, Ja, 80. ik dacht, oh nee. De, die je na al die jaren. Ben je echt gaan houden van de Bijlmer? Ja. En waar ja, hou je dan precies van? Ik hou van uh, de mengelmoes. Ik hou van de kleur die de Belmen heeft. Ik hou van het gevoel dat ik daar heb, dat ik thuis ben. Dat kan je natuurlijk misschien overal hebben. Maar goed, ik ja. heb daar echt het gevoel, daar ben ik thuis. Omdat ik uh, mensen zie uit alle streken van de wereld. Um, ik ben dus niet een eenling. Ik ben geen zwarte korrel meer in die pan met witte rijst. <gacht> nee. Het is dus een hele gemengd, gemengd palet aan mensen. En kan je zo en, een voorbeeld, een, een, een, een concreet moment noemen... waarin ja, dat heel erg naar voren komt? Ja, uh, ik, ik zei net ik moest een huis hebben en iedereen zei tegen me ga naar de Belmer dus ik naar de Belmer en het was een mooie dag het was een zonnige dag het was zomer en ik kom daar aan ik stap die uh, metro die metro was er al ja die metro was er al was er net ik stap die metro uit en ik moest daar door het groen lopen, maar omdat het zo'n mooie dag was, zaten heel veel mensen buiten. Al die mannen, mannen, die zaten daar domino te spelen. En dat deed me dus heel erg aan thuisdenken. Kinderen liepen daar rond, bij een schaafijskarretje. En weet je wat schaafijs is? Dat is dus ijs, en dat, kan ja. je, dat wordt geschaafd. Oh, ja, ze doen dat ik al ja, ja, ja. Dat is echt iets wat je in Suriname wil nee, nee, Hij zegt dat hij ja. niet weet. Maar ik ja. zou me voorstellen, ijs wat je eraf schaaft ja, zijn, met, dus, een, nee. met, een, uh, met een siroop erbij. Je ja, ja. Ja. Ja, dus begint dat... helemaal van te stralen als je ja, erover vertelt. Omdat ja, jij zegt, want <laughs> ik weet niet wat het is. Goh, je zit me gewoon uit te lachen. Nee, helemaal <laughs> niet. Nee. Mag, maar elk in elk geval, dat gaf dus een gevoel van thuis. Dat die ja. kinderen daar dat ronddremmen. Is dat is echt iets Surinaams, dat is is toch? Dat ja. is heel Surinaams, ja. Nou, uh, Hupe Stijvers is er ook. U dacht, gaan we dit nou helemaal niet horen? <lacht> Jawel. Uh, uh, <lacht> maar hij woont het, het kortst volgens mij in de Belmer. Uh, nou, sterker nog... Of je woont uh, helemaal uh, niet? Ja... Maar je werkt er wel. Ik zeg altijd, ik slaap niet in de bijl, maar dat is het zo'n <laughs> beetje. Voor de rest ben ik er, uh, je bed staat heel veel bit. en heel intensief te vinden. Ja, want uh, uh, je werkt al vier jaar bij het centrum bij Boshart, van het leger des huils dus. Um, ja, en, en hoe, hoe omschrijf jij dan de sfeer? Als er toch een soort van buitenstaander dan? <laughs> nu soort niet meer, van buitenstaander. Maar... Uh, uh, zo word ik inmiddels gelukkig niet meer beschouwd. Nee. Maar... Um, ja, ik, ik, ik zelf proef dan in die Bosheid uh, heel erg juist uh, een synergie tussen al die verschillende culturen die, uh, en ik zeg altijd gekscherend, uh, uh, we hebben alleen geen pingwins uh, binnen, want voor de rest zijn echt alle continenten is wel uh, ja. iemand uh, aanwezig in ieder geval binnen. En toch met al die verschillende culturen van Afrikaans tot uh, Caribisch gebied, Surinaams, Antilliaans, uh, Aziatisch, noem het maar op, en de zit bij elkaar in een ruimte van 40, 50 vierkante meter. En toch is daar uh, ja, de lieve vrede eigenlijk nog steeds. Uh, iedere dag uh, ja. af en toe met wat ingrijpen misschien... Uh, maar nog steeds uh, uh, uh, volop aanwezig. Kun, kun je eens een concreet moment beschrijven... Wat, wat jou betreft tekenend is voor de sfeer in de Bijlmer? Wat tekenend is voor de sfeer in de Bijlmer... en, en, en zeker uh, in de plekken uh, in, in die bij Boshart... Is uh, vorige week dat we een rottie eten. En uh, als we rottie eten, dan, uh, dan, uh, dan uh, is het wat drukker dan, uh, dan anders. Ja. Uh, dat, is een, dat vinden de een, mensen uh, lekker. Ja, dat vindt men lekker. En uh, we hadden een bezoeker, en die wilde dat ook wel eens eten. Maar ja, die had nou eenmaal niet uh, de benodigde 3 euro. En uh, dat er dan toch rondgegaan wordt. En uh, waar mensen toch eigenlijk heel weinig geld hebben... met alle dubbeltjes en 20 cent stukjes bij elkaar. Er was toch uh, drie euro bij elkaar gesprokkeld. Zodat hij toch uh, eindelijk eens een keer kon proeven hoe hij smaakt. En uh, het klinkt misschien als een heel eenvoudig uh, iets... maar het geeft wel weer hoe mensen die synergie hoe, ze, ja. hoe mensen met elkaar omgaan. Van, en dan heb je het echt over uh, uh, uit alle winstreken van de wereld... Uh, hoe ze toch bij elkaar zijn om zoiets simpels te bewerkstelligen. En ik vind het echt exemplarisch ja. van wat er in ieder geval uh, bij mij in de buurt gebeurt. Het gaat heel vaak in Nederland uh, over integratie. Uh, uh, hè. Dat is natuurlijk een enorm thema. Mm -hmm. um, hoe is dat in de Bijlmer? Is het misschien wel daar het beste, als je het mag zeggen, gelukt? Of is het ook uh, toch wel naast elkaar, langs elkaar leven? In... Uh... Ja, integratie kun je ook uh, op verschillende manieren interpreteren Zeker. natuurlijk. Ja. Ik denk dat het voor een deel gelukt is in de maar Omdat buiten de integratie ook de acceptatie er is. Omdat uh, ja. mensen gewoon eigenlijk heel makkelijk... Uh, twee- of meertalig communiceren. Omdat het niet alleen Nederlands is, maar ook Engels. En soms Surinaams of Papiamento. Mm -hmm. En dat... Dat gebeurt gewoon met alle bijbehorende specialiteiten en bijzonderheden die er vanuit alle culturen is. Maar omdat er zoveel verschillende culturen zijn, kun je niet anders dan het van elkaar accepteren dat die culturen er zijn. En heel af en toe dan botst dat wel eens natuurlijk. Botst overal wel ergens een keertje, hè? Ja, toch? Dat kom je niet aan. Nee. En in, in, in deze nou, bruisende en multiculturele wijk... is deze week de Passion. Norley, toch even naar jouw rol. Je bent verteller. Ja. Aan de donderdagavond. Ja. Dat is eigenlijk een van de lastigste rollen, hè? Want je moet gewoon alles live doen. Ik moet alles live doen, ja. ja. En je bent buiten, gespannen, hè? Buiten. Uh, dus laten we hopen dat het niet koud is. Maar dat is voor iemand met jouw ervaring... <laughs> met live en met, met het, het, is het vertellen... is Is dat toch, is ja, dat toch is appeltje toch eitje, Nee, nee. Maar dat is het andere werk ook nooit geweest hoor. Het is, het is werk. Ik zie het dus ook als een, als een taak, een schone taak. Mm. Uh, maar het is uh, ja het is toch buiten het is tussen een heleboel mensen die daar staan. Het is een, een lange catwalk die ik moet bewandelen. En dan mm. moet ik nog praten ook. Ja. <laughs> dus ja, het, het geeft wel spanning. Maar het is een gezonde spanning. En daar ben ik blij om, want zonder spanning... Uh, kun je dit soort dingen niet, niet, niet doen, denk ik. Nee, en dan vertel je niet, ja, niet zomaar een verhaal... maar uh, ja, een van de, de, de, de meest vertelde verhalen, denk ik wel. ja. Uh, ja. Het verhaal van het lijden van, uh, van Jezus, ja. hoe vind je dat? Om dat, om dat vind... dan te vertellen, heb je daar iets mee? Ja, ja, nou ja, ik heb er persoonlijk wel iets mee... want ik ben ermee opgegroeid. Ik ben uh, katholiek van huis uit en uh, heb alle bijbelverhalen... dus heb ik echt uh, met de paplepel ingegoten gekregen. Zowel thuis als op school als in de kerk. Dus die verhalen ken ik wel. Um, ik ben op een gegeven moment niet meer kerkelijk gebleven... Maar die verhalen zijn natuurlijk wel blijven hangen. Dus ik weet wel, dat hele passieverhaal, dat ken ik wel... En al die uh, geweldige verhalen die in de Bijbel staan, die ken ik ook. Zoals uh, uh, een vermenigvuldiging van brood en vissen en zo. Dat vond ik als kind altijd geweldig. En dat je in een braamstruik dat in vlammen opgaat, dat je daaruit kan opstaan. En dat Jezus doodgaat, zo vreselijk aan het kruis genageld wordt. Ik weet dat wij als kinderen zaten echt te beven, iedere keer dat we die verhalen hoorden, dat er een spijker door je enkels gaat, die je dan zo op elkaar moet zetten en je handen. En, dus dat ik. Wij allemaal reuze spannend en ook heel erg eng. En dan dat wonder, dat hij dan na drie dagen opstaat uit de dood. Dus dat kijk, dat zijn verhalen die je natuurlijk altijd bij zijn gebleven. Dus Pas dat weer neem je later. ook wel mee, dat, dat, die, het feit dat dat in je geheugen zit en in je herinnering, ja. neem je natuurlijk wel mee als jij daar staat donderdag. Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, dus dit is gewoon het verhaal zelf. Je kan het zien als een nou ja, hoe dan ook. Het zijn fantastische verhalen. Maar ze hebben natuurlijk wel een betekenis, Er zit wel een moraal in. En hoe ouder je wordt, weet je, die verhalen gaan altijd maar mee. Er zit altijd wel dat je er een voorbeeld aan kunt nemen... dat je er hoop uit kunt putten... dat je kunt zien wat liefde doet met mensen... dat je kunt zien hoe wij zijn, hoe goed en hoe slecht wij kunnen zijn... hoe we elkaar naar het leven kunnen staan, hoe we elkaar kunnen verraden... hoe we elkaar dan toch weer in de armen kunnen sluiten. Dat zit allemaal besloten... In dat verhaal, uh, in dit passieverhaal natuurlijk. Zoals je het zo zegt, klinkt het wel alsof, je, alsof het een redelijke druk is om dit goed, goed te doen. Uh, <lacht> Gaan we het, het het het nog wat toch? dat het een druk is. is. Wat, ja, bedoel ja, je, wat bedoel je? Dat het druk is? Nou, je, maakt het, je, je, je zegt het is, zo, het is een heel groot verhaal en dat, dat ga jij verhaal. vertellen. Oh, maar wat bedoel je met druk? Nou, dat dat druk geeft voor jou om het goed te doen. Oh, op die, die manier. Op ik, ja, ja. ja. Uh, ja. Ja, maar ik draag ze, hopelijk. Heb ik brede schouders? Ja. <laughs> <laughs> wat gaat het doen met uh, de Belmer, Gideon? Ik zou niet weten wat het gaat doen met de Belmer. Ik, ik, ik denk dat uh, als de Passion, een, uh, een, had, in, in naar mijn mening, had gekozen voor een, een, een nog wat inclusievere uh, uh, Passion uh, als normaal, als ze een beetje de uitdaging waren aangegaan, dan was het, had het iets zeker kunnen betekenen voor Zuidoost. Ik weet niet hoe het helemaal leeft. Uh, ik weet wel dat. Uh, uh, ik hoor hier een puntje van kritiek. Ja, zegt ja, er zit een puntje van kritiek. Wat, wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, Zuidoost is een multiculturele samenleving. Een diverse samenleving. We hadden het net over. Mm -hmm. hè, de gedachtegoed van Zuidoost is juist inclusiviteit. Um, um, en dan kijk ik zo naar de passion. En ik had misschien, misschien met het oog op... bijvoorbeeld een, een Black Panther, de movie... waarin de hele cast... Uh, uh, uh, uh, uh, afro-Amerikaans uh, uh, was. Had ik misschien een mooie uitdaging gezien... bij de ze bijvoorbeeld... aansluitend op dat fenomeen... die biljoenen heeft verkocht over de wereld... Zou aansluiten met een all black cast. Zodat je misschien uh, een soort van nieuwe... Ja, elan geeft aan de passion. Nou ja, die uitdaging is niet aangegaan. Dus als je hem aan mij vraagt... Van, ja, wat voor betekenis heeft de passion voor Zuidoost... is het een beetje versplinterd... omdat in Zuidoost is er een hele identiteitsontwikkeling gaande... in de geest van de mensen... Ik hoor geluiden in Zuidoost dat ze zich niet kunnen uh, vereenzelvigen... met bijvoorbeeld een witte jezus met blond haar en blauwe ogen. Omdat ze daar een vrij koloniale uh, gevoel bij krijgen. Uh, maar anderzijds hoor ik heel veel mensen die zeggen... ik vind het geweldig dat het er is. En, en er zijn 900 uh, plaatsen meteen in, in 10 minuten uh, uh, weggegaan. Dus het is een beetje... He? Het is een beetje dubbel. Uh, ja. um, maar ik denk dat Zuidoost wel blij is met de passion... Uh, uh, aan de andere kant van het spoor... als het gaat over uh, um, um, het beeld wat geschept wordt van Zuidoost uh, in de media. We praten zo met jullie door ja. uh, na half tien. We gaan eerst even naar een ander onderwerp. Want er stond vandaag een flinke ophef over een uh, advertentie... die gisteren bij het Reformatorisch Dagblad zat... De met de krant meegeleverde flyer roept op om te protesteren tegen de reclamecampagne van Supply, waarop zoenende mannen zijn te zien. De flyer valt bij velen niet in goede aarde en de krant krijgt er al de hele dag flink van langs, met name op sociale media. Kees Hovius is de commercieel manager van het Revenmotorisch Dagblad en is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Pittig dagje geweest denk ik zomaar voor u. Dat mag u zeggen. Ja. Dat mag u zeggen. Veel over u heen gekregen? Nee, waar u net ook al aan refereerde, en uh, volg ook de berichten op uh, social media, dan mm -hmm. kunt u het ook volgen. Ja. We hebben inderdaad heel veel over ons heen gekregen. En snapt u de ophef een beetje? Ja, in zoverre, um, ik betreur dat de ophef um, die ontstaan is, en dat bedoel ik niet de zakelijke ophef, maar vooral de ophef uh, als het gaat om personen, uh, dat dat is nooit onze bedoeling geweest. Het is nooit ons doel om mensen te kwetsen. Nee. dat duidelijk zeggen. Het laatste wat het Reflectorisch dagblad wil is dat homo's door ons, mogelijk voor hun gevoel, in het nauw worden gebracht. Ja. Dat willen we absoluut niet. Ik vind het wel verontrustend dat de reacties op de flyer tot zulke grensoverschrijdende en uitermate kwetsende reacties leidt. En wat, be wat bedoelt de u de stichting... met, met grensoverschrijdende reacties? Wat, wat, wat? Nou ja, als u uh, de berichten uh, leest en uh, uh, letterlijk volgt... Ja, dan schik je wel over bepaalde woordkeuze. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen, dat is niet uh, de toon of force die wij gewend zijn. Nee, um, dat is zeker uh, niet goed te praten. Maar toch eventjes naar, naar, naar, naar die flyer toe. Uh, want, want daar begon het natuurlijk allemaal mee. Uh, dat is een, een boodschap die natuurlijk niet van het reformatorisch dagblad afkomt. Hè, maar wel bij uw krant geleverd was. Kunt u vertellen hoe dat precies zit? Zeker, zeker. Uh, ik ben commercieel eindverantwoordelijk. En net zoals bij iedere advertentie... heb ik ook deze keer gekeken... is deze advertentie, is deze flyer... kunnen we die plaatsen volgens het advertentiebeleid. Ja. Ik heb ingeschat dat dat het komt. Hm. Deze adverteerder... die keert zich tegen het advertentiebeleid van Sweet Supply wat betreft de posters van zoenende mannen en, de en e uitingen van dat bedrijf... die zij ethisch gezien niet passend vinden voor de publieke ruimte. Overigens, laat het ook uh, eerlijk zijn, uh, dat standpunt delen wij. Dat ja. wil echt niet zeggen dat wij als bedrijf... de verantwoording nemen of hebben voor de inhoud van deze advertentie. Wij plaatsen jaarlijks duizenden advertenties. Wij zijn het distributiekanaal. Ja, maar het gaat, dat, dat gaat al snel verloren natuurlijk, die gedachte. Al omdat die natuurlijk bij de krant wordt geleverd. En mensen inderdaad ook wel weten dat het ook uw opvatting is eigenlijk. Ja, maar los eh, eh, da daarvan, als het gaat de afzender is de stichting. En als men inhoudelijk kritiek heeft over, op de inhoud... dan moet men in dit geval niet bij rieven zijn... maar moet men bij de betreffende stichting zijn. Ja dat, dat ja, dat is duidelijk. Maar het, het, het, het beeld is natuurlijk uh, vaak, uh, is dan inderdaad verkeerd. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij bij uw krant wordt geleverd. En niet bij uh, het algemeen Dagblad of de Telegraaf. Maar uh, u, u had misschien wel kunnen aanvoeren dat dit niet zo heel lekker zou vallen. Denkt u niet? Uh... Ik deed, in alle eerlijkheid, ik had niet ingeschat dat het zoveel uh, ophef zou geven. Nee. Uh, dat heb ik niet ingeschat. Maar het bekladden van de bushokjes en dergelijke, uh, de, de andere, act de andere uh, acties tegen uh, Supply, die werden ook al flink bekritiseerd. Hè? Da daar waren heel veel mensen ook door geschokt dat, er, uh, dat ze waren bekladden dat er ramen waren ingegooid. Dus het is een hot topic, om het zo maar even te noemen. Correct, correct, ja. Wat gaat u er nog iets? Gaat u er nog iets aan doen? Gaat u uw, uw, uw lezers nog erover informeren? Nou, twee dingen. Kijk, het is nu nog heel vers. Ik vind het goedkoop om nu te zeggen van: uh, dit ga ik nooit meer doen. Uh, dat zou ik erg goedkoop vinden. Ja. Ik vind het ook goedkoop om te zeggen van: ik zal het zo weer doen. Uh, dus ik denk dat het eerst goed is om uh, uh, morgenochtend het net op te halen. Te kijken van, uh, wat hebben we nu allemaal gezien? Wat is er allemaal nu over ons heen gekomen? En dan uh, met een reactie te komen. Okay. Nou, bedankt dat u die reactie in ieder geval vandaag al heeft, heeft gegeven. Kees Hofjes, de commercieel manager van het Reformatorisch Dagblad. Dank u wel. En uh, wij bedanken ook uh, Noorlie Beijer die uh, weer doorgaat... om nog met op andere uh, uh, podia te praten over uh, The Passion. En over hoe dat uh, gaat zijn. Bedankt ja. dat, je, dat je hier was. Grijn dat ik het moet ja. doen. Jullie blijven zitten, hè? Gideon even daar in de stijvers. We praten zometeen verder over The Passion, maar het is inmiddels half tien precies. NPO Radio 1. Het nieuws, Michel Koenen. In Moskou zijn duizenden mensen spontaan de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de brand in de Siberische stad Kemerovo. Er werden bloemen en knuffels neergelegd. Bij de brand in het winkelcentrum kwamen zondag zeker 64 mensen om het leven, vooral kinderen. Zorgenorganisatie Carinova trekt per direct... het bekritiseerde nieuwe verzuimprotocol in. Zieke werknemers die moesten zelf vervanging regelen... en werden verplicht hun dagen later in te halen. Dat stuit op veel verzet. De zorgorganisatie zegt dat het nooit de bedoeling is geweest... om in strijd met de wet- en regelgeving te handelen. De kans is groot dat de komende jaarwisseling rotjes zijn verboden. Het kabinet wil een verbod op knalvuurwerk dat je weg moet gooien. Elk jaar raken volwassenen en kinderen ogen of andere lichaamsdelen kwijt door vuurwerk. Ook is er voor miljoenen euro's aan schade. En SP-Kamerlid Nine Kooijman vertrekt uit de Tweede Kamer... omdat ze het werk niet meer kan combineren met het moederschap. Ze heeft een zoontje van één. Kooijman is 37 jaar en zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. Henk van Gerven gaat de plek innemen van Kooijman. Langs en opstreken... We gaan verder praten in Langslein omsteken over de Passion. We gaan verder praten dus eigenlijk ook over de Belmer, de Amsterdamse wijk waar het evenement donderdagavond plaatsvindt. Er worden 20.000 bezoekers verwacht voor het evenement. Ieder jaar miljoenen televisiekijkers. Hier in de studio dus nog Gideon Everduim, rapper en docent op een school in de wijk... en Huub Stijvers van het ontmoetingscentrum bij Boshart van het leger des Heils. Gideon, even naar jou, want jij bent bekend met dit nummer... Vandaar dat gekocht via de beat praat. De officier haat draait in het rond. De aap uit de mouw. Stop met je stront over hip-hop, geweld. Ik stond versteld naar ons, maar de zondebok. zijn voor jullie puin. Ben praktisch geboren en gedogen in de B. Praktisch opgevoed met geweld, junk's en drugs. Da, hopen voor discussies, maar wees bewust met wat je zegt. Ons voor... Opgegroeid in de B. In De B. <lacht> Zo heet dat dan. Ja, zeker. Weten. Ja, want jij hebt ook nog gekkels, hè? Dat is jouw uh... artiestenaam. artiestenaam. Ja. En uh, de, de, iedereen in de Belmer uh, rapt dit nummer mee? Ja, ja, ja dit is uh, legendarisch in de Super <laughs> ja, ja, ja, ja. Superbelangrijk in de Bij. <laughs> ja, dus ja, ja, ja. ja. ja. Maar het is wel interessant dat, dat, dat, dat er komt veel muziek uit de Belmer. Ja. Veel hip-hop, veel rap mm -hmm. en uh, dat gaat uh, in best wel een aantal gevallen over uh, uh, iets wat voorspelbare onderwerpen als, uh, als dames. En uh, ook soms ook wel uh, wat gewelddadige dingen. Maar bij ja. jou, uh, jij wil echt iets vertellen. Ja. Wat wil je eigenlijk vertellen? Ik ben, ik ben echt de verhalen vertellen. Wat ik eigenlijk wil vertellen is gewoon... Uh, en, en ik ben ook een beetje een nerd. Dus uh, ik, ik, ik vind het fijn om verhalen te vertellen... over de samenleving en mijn omgeving. Um, dus kan ik dat niet 1D doen? Is dat gewoon 3D? En, en schrijf ik over alles wat ik zie? Dus dat kan over vrouwen gaan... maar dat kan ook over uh, mijn moeder gaan... maar dat kan ook over de liefde voor, voor je kinderen gaan. Maar dat kan, het kan over alles gaan. En, en, en dus uh, ook over de Belmer. To toen ja. de Belmer 50 jaar bestond... maakte je dit nummer. Ik, uh, ben vereerd je burgemeester te zijn. Je voedde mij op en maakt mij trots. Tegenwoordig sta ik letterlijk op mijn rots. Een smeltkroes van cultuur. De meest gasvrije wijk, wat moet ik nog vertellen? Natuurlijk het verhaal van onze held. Samen zijn wij vrienden van de Belmen. Kan zo de passion in. Echt, hè? ja dat is eigenlijk we <laughs> te doen beetje dramatisch ja, ja ja ja ik ja, ja, ja. had bij, uh, bij, ja, ja, ja, ja. bij ja ze hadden gevraagd om te schrijven en ik heb gewoon ik, ik, ik, sch... ik, heb, een, ik heb een scherpe pen uh, en, en ik uh, ben uh, heel erg uh, bewust van wat er in de Bijbel staat en ik wilde hem dus echt naar het hedendaagse trekken het was dus zodanig scherp dat het een beetje te vernieuwend was <laughs> uh, uh, schrok er jou nog uh, een beetje van ja? uh, wat, ze schrokken er wel een beetje van wat, maar ik wat denk wat dat ze ik, ik moet zien of ze donderdag uh, delen ervan gaan gebruiken uh, bij de sprekerstekst. mag Weet je dat nu nog niet? Nee, weet ik nog niet. Ik heb het, ik heb het gegeven, we, we, we hebben de deal rondgemaakt... En, uh, en, en, en we zien of het wel of niet uh, gebruikt gaat worden. Maar um, het was een vrij scherpe pen. Maar noem en... eens één een, een, een, uh, zin waarvan jij hoopt dat die er in ieder geval in zit. Die wat jou betreft in, in erin zou moeten zitten. Maar ik, zou niet, ik kan die zin niet concreet uit mijn hoofd doen... maar ik, ik, schep, ik schep een vergelijking tussen uh, Jezus als paria in de Bijbel... Mm -hmm. uh, en, en, en, en Zuidoost en de mensen van Zuidoost... die als Paria gezien werden. Uh, uh, maar hoe zij uit die rol van Paria opkruipen... naar eigenlijk hoop te geven aan alles en iedereen. Uh, die, die multiculturele samenleving die zogenaamd mislukt zou zijn. Die mensen in Zuidoost geven daar weer een totaal andere uh, stemgeluid... maar ook beeld bij. Uh, de discussies over racisme in onze samenleving... die komen uit Zuidoost. En ik heb dat toen geïntegreerd in, in, in het verhaal. Uh, ik ja. heb gewoon gezegd, van, uh, uh, als je het praat over het koloniale uh, het koloniale beeld... wat nu geschept wordt bij de passion van een witteus met blauwe ogen en blond haar. Dat doet wel wat met mensen in Zuid-Oosten... die op dit moment in een identiteit aan het ontwikkelen zijn. En, en die stellen ook vragen met betrekking tot het christendom. Wat is de rol van christendom geweest in het koloniale landschap? Ik bedoel. Mm -hmm. En juist De Passion is een prachtige platform... om de waarheid te vertellen aan de rest dus van je Nederland. jij dacht dat is een mooi platform... om eens even de koloniale geschiedenis van Nederland nee, eh, aan te pakken? Nee, ik dacht het is een mooie uh, platform... Om, de, om christenen te laten zien... van hoe waarachtig de mensheid kan zijn naar elkaar toe. En daar moet je concrete voorbeelden voor treffen... Dan is het geschiedenis mooi, maar om het nog concreter te maken, dan kijk je naar het hedendaagse. En die breng je bij elkaar. Ja, maar uh, jij hebt dus meegeschreven in feite, maar ja. je hebt je boeltje ingeleverd. Ja. Want als je, hebt je, boel, ja, je hebt je tekst ingeleverd ja. en dan zie je wel wat er mee gebeurt. Ja, precies, want we zijn gewoon, het is, uh, eh, gewoon heel rationeel gegaan. Uh, ik heb het ingeleverd. Zij zeiden van, ja, het is vrij pittig. Uh, we gaan we kijken wat we ermee doen. Uh, we gaan zeker um, inspireren. ik zei, haal inspiratie hieruit, want mensen in Zuidoost verdienen het, een, een sterk verhaal over zich zelf verteld te hebben. He, laten we geen water bij de wijn doen. Laten we gewoon de wijn puur serveren. Nu wordt er uh, gerept in de passion. Ja. Uh, Brainpower. Ja. Die speelt uh, Petrus. Ja, dan... De, vermoed ik dat jij wel iets vindt... dat, van dat er dan wel gered wordt, want het dan een blanke rapper is? Of, of uh, vul ik dan te veel voor je in? Nee, want ik vind Bremen een geweldige woordvuroos. Uh, waar het bij mij eigenlijk meer uh, om ging... is dat uh, je nu een uitgelezen kans hebt. Hè, we zitten in een samenleving waar we over praten... polarisatie, et cetera. Je hebt nu een uitgelezen kans om al die talent... die in Zuid-Oost zit, professioneel talent... wat over het algemeen afro-Nederlanders zijn... die zal je prachtige platform kunnen bieden... en allemaal een prachtige rol kunnen geven. Op het moment dat je dat door anderen laat invullen... denk je dat de gemiste kans is om een uit daar ging aan te gaan. Uh, uh, en maar ja, ik snap... ja, ja, nogmaals, jouw pladoor dus... zeg maar voor meer mensen uit die wijk. En, ja. en die misschien dan... tikkie onbekender zijn, zou dat het misschien zijn? Nee, want ik denk dat er genoeg mensen zijn... die gewoon bekend ja. zijn. Uh, onze tijdperk is veranderd. We hebben social media, we hebben YouTube. Er zijn mensen uit die wijk die super groot zijn. Uh, niet misschien uh, op, op, op de NPO 1, 2 en 3... maar wel gewoon in heel Nederland... via YouTube. Ja. We zitten in een andere tijdperk. En ik denk ja. dat Hilversum daar in mee moet ja, gaan. En als het ja. gaat om het andere tijdperk... Je, daar, daar heb jij elke dag mee te maken. Want jij werkt met de nieuwe generatie in de belmen Precies. Omdat jij op een middelbare school bent. Wat voor lessen geef je? CKV. Culturele kunstvorm Wat zie jij bij de kinderen die opgroeien nu in de belmen Dat ze, ze zijn heel energiek. Um, ze zijn uh, super creatief. Um, ze kijken heel erg op naar, naar nieuwe leiders. Leiders die op hun lijken. Hè? Die mensen die er dus nu op dit moment gewoon in het sociaal debat podium opeisen. Uh, en, en daar klampen ze zich echt aan vast. Die zien ze echt als voorbeelden. En, en ik denk dat, dat wij als, uh, als land, wij als uh, maatschappij... moeten dat uh, niet, uh, uh, lichtzinnig, uh, moeten niet lichtzinnig mee omgaan. Uh, maar je ziet gewoon kinderen die heel creatief zijn en heel veel willen. Uh, en, en echt uh, veel leiderschap ook tonen. En die zien die wel net zoals jij hem vroeger zag. Gewoon hun omgeving. Ja. Maar die is wel anders dan jouw omgeving van vroeger natuurlijk. Ja, maar uh, um, aan de ene kant uh, um, is het heel erg anders. Hè? De omgeving is veranderd. Ja. Maar de mentaliteit is gewoon exact hetzelfde. Mensen weten van niets iets te maken. Uh, als je mensen een, een, een vinger geeft. Dan, dan, dan gaan ze rennen ermee. En, en dan gaan ze er echt wel iets van maken. En ik denk dat dat de kracht is van Zuidoost. Zuidoost is een plek. Uh, als je het hebt over integratie dat is waar integratie plaatsvindt. Als je het hebt over acceptatie van de ander, dat is wat daar plaatsvindt. En ik vind dat we daar soms veel te makkelijk over praten in Zuidoost... als het allemaal zo is ontstaan. Nee, het is ontwikkeld. En het is een voorbeeld voor heel Nederland. Ja, ja. Huub, dus. Stijvers, jij zit te, te knikken. Jij werkt ja. voor het Leger des Heils. Je bent voor het Leger des Hels, werkt in de Belma. Jij zit te knikken, dus jij, jij, jij herkent dat? Is dit de kracht van de Belmen? Ja, ik, ik heb er met veel plezier naar geluisterd. <laughs> nee. Ik denk Amen, dat we zetten. na de, deze radio-uitzending... zeker nog met elkaar in gesprek gaan. Ja. Uh, want... Dat, dat negatieve beeld... wat de maar altijd heeft... Van, uh, van, uh, van een plek waar je eigenlijk... als je er niet moet zijn... Uh, met een grote boog omheen moet rijden. En uh, dat iedereen blij is dat er een snelweg langs heen loopt. En, uh, terwijl als je er... Middenin zit, uh, besef je en kom je eigenlijk tot de conclusie. wat een geweldige, uh, ja. een fantastische uh, omgeving het is. Waar, uh, nou ja, waar hier al heel vaak over gesproken is. Zoveel ja. mensen uit zoveel verschillende culturen. Ja. eigenlijk uh, tot zo verschrikkelijk veel mooie dingen komen. Huub, uh, ons verslag even. Rijnald Meijer was vandaag bij jullie over de vloer. Hij was ja. benieuwd naar de verhalen van de mensen. laten we even luisteren naar wat hij daar allemaal hoorde. Het is hier een beetje gesprek van de dag natuurlijk, zo? Ja, leeft het? Ja, het leeft heel erg. Zeker hier binnen deze groep. Want hoe bedoelt u deze groep? De Leger des uh, groep. Geen gesprek zonder dat de Passion uh, te sprake komt. Ik vind het fantastisch. En uh, vooral dat de Passion naar ons toe komt. We hoeven niet meer naar de Passion, nee. De Passion komt naar de Belmer. En ik ben heel blij dat de Passion hier in Amsterdam is. In de Belmer? Ja, in de Belmer. Dus bij u om de hoek. Ja. In de achtertuin. Uh -huh. <laughs> Kijkt u er naar uit? Ja, ik vind het heel bijzonder. En ik ben ook blij dat ik mee kan lopen. Ik gaat meedoen? Je gaat meedoen? Ja. <laughs> ik ga meelopen. Ik kan niet wachten. Nou, ik ben gewoon iemand die hier al een jaar of dertig woont. In de Bijlmer. In de Bijlmer. Ja. En u komt ook vaak hier op deze plek? Ja. Sinds uh, half jaar, drie, kwart jaar. Heerlijk plekje om te zijn. Ik ben een beetje alleen. Ik heb een uh, hele zware depressie gehad. Ik ben mee, uh, alles kwijtgeraakt. En dit plekje is een van de plekken die me uh, nu weer uh, vaart heeft gegeven. Reizen, dat is de kunst. Nou, daar gaat de passion natuurlijk ook over. Over het uh, dal door en er weer uitklimmen. Dat is wat dat betreft... Uh, ze konden er niet perfecte timer. timen. Nou, voor de maar vind ik het een bijzonder feit... dat de passion, want dat was ons allemaal gebed... dat we eens in een jaar de passion ook mogen hebben in de Belmen, Want je hebt heel veel culturele mensen die uh, uh, misschien niet weten wat het is. Ja, ik vind het heel leuk. En uh, belangrijk voor mensen die weten niks over Jezus. Zijn er veel mensen hier in de Bijlmer die dat niet weten? Nee, nee, ik denk dat... Veel mensen weten het niet. Ah, misschien uh, zijn we de verschillende religie en uh, culturen. Maar met de passion, dan wordt het beter naar buiten gedragen. Voor al die culturen. Voor al die culturen. Dan kunnen ze begrijpen en beter begrijpen, dan zal ik zeggen... wat het betekent, Jezus Christus. Blij dat ik hoogtefris heb, anders was ik van het dak gesprongen. Dat is helemaal niet erg. Ik kan daarom lachen, hoor. Want toen ik op het dak stond, zag ik daar een nest eentjes op vijf hoog. Weet je wel? Op een dak van een flat, dat is toch iets heel moois. Ja, dat zijn, dat zijn een van de vele signalen van, jongen, je bent al lang niet klaar hier. Je mag af en toe best een beetje verdriet hebben, je mag af en toe best een beetje... Het, het, het, het zit ook niet altijd mee, maar, ja, waar leven is, dus hoop. En daar gaat dus de Passion over. En in die zin bent u blij dat de Passion hier in de Belmer is? De, de timing kon niet beter, dat heb ik al gezegd, geloof ik. Wat betekent dat nou voor de wijk, de Belmer, dat de Passion hier komt? Dat is natuurlijk een geweldige promotie voor de Belmer. Zonder meer? Zonder meer. Als bewoner van de Belmer leer je de Belmer kennen... doordat de media erop gaan letten. Dat ze het in een zonnetje zetten, in de focus. En ja, ik vind dat hartstikke waardevol. Dus dat is, dat is een bijproduct van de Passion. Het is niet het hoofdproduct. Maar het is wel een enorme mooie bijkomstigheid. U zelf gaat niet kijken. Ja, ik denk dat het op tv veel mooier en beter te volgen is. Het wil niet zeggen dat ik geen paasje of zo. Dus je hoeft niet ergens bij te zijn om er toch van te genieten. Zo is het uh, iedere keer ongeveer drie miljoen, <lacht> miljoen kijkers. Dus uh, yes. uh, heel veel mensen zijn er heel blij mee. En het, uh, ja, het leeft dus enorm. Uh, mensen, je hoort heel veel trots in deze reportage. Hoor je die ook? Uh, ja, en, en terecht. ja. Uh. Ja, ik luister het natuurlijk helemaal met... Na <laughs> na ik, ik, ik, ik ken alle namen, ja inderdaad. Ja. En alle stemmen. Ik weet wie het, wie het gezegd heeft. Um, ja, de, de, de, het feit dat het leeft... Uh, is, zonder meer, is zonder meer waar. Uh, ik ben ook nog uitverkoren om het kruis te dragen... donderdagavond. Uh, uh, dus ik zal het helemaal... Uh, ja. uh, uh, ja, intensief meemaken. Misschien dat dat de reden is dat Noraly zo, zo zenuwachtig is. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> uh, ja, ook als, als officier van het Leger dus is een christelijke organisatie uh, te slotten. Uh, in een wijk die de Bijlmer is, waar... Uh, dat ook wel een heel christelijke wijk is... Waar, waar bijna op ieder hoek van de straat wel een, ja. een, een ministrie is. 150 geloven. De, de moeilijkheid huh. was en is voor de passion om ook juist al die migrantenkerkjes... die met, met 10, 20 mensen bij elkaar ergens in een zaaltje zitten... om die te bereiken mm. en te betrekken uh, bij het hele verhaal. Daar zijn we wel heel druk mee bezig geweest... om dat uh, een beetje als een olievlek over die wijk uit te spreiden. En uh, ik heb de oproep gedaan, juist ook... Uh, in die verschillende culturen die we allemaal hebben... Uh, om... Um, dat ook naar buiten te dragen. Dus heb je traditionele kleding uit waar je ook vandaan komt. om dat morgen aan te trekken. En, en, en zo een. een, een ja. kleurig en fleurig en vooral vrolijk. Ja. geheel te maken van de passion. En, Wat ik toch ook wel een mooie. of een interessante link vind. is jij loopt dan met het Kruisdonderdag. dat gaat over lijden. Mm -hmm. En, en zo, zo, zoals jij glimt over. als jij de stemmen hoort. net van de mensen die jij kent, die komen bij Bos bij bij het Leger des Heils, uh, in, in de Bijlmer. Dat gaat ook over lijden. Het zijn ook verhalen van lijden. Kun je zo'n een voorbeeld noemen van een, een van de mensen die jij tegenkomt... en wat voor verhalen je dan zoal uh, dagelijks tegen het lijf loopt? Uh, um, ja, om het algemeen te houden en niet op details uh, in te gaan. Verhalen die dagelijks voorbij komen, is eenzaamheid. En dan één uh, op de acht Amsterdammers is zo... Uh, dat heeft onderzoek al uitgewezen, is, uh, uh, is eenzaam. Gevoelens van eenzaamheid. Uh, en dat gekoppeld aan... Uh, ja, misschien ook toch wel een gevoel van achtergesteld zijn. Uh, mensen hebben in heel veel gevallen het idee... dat ze al op hem met 2-0 achterstand geboren zijn... en altijd achter de feiten aan zijn blijven lopen. Maar je hebt ook echt de schijnende gevallen, want die, want die staan waarschijnlijk bij jullie op de stoep? bij um, Er is uh, één deur open uh, in Zuidoost van het leger des Heils... en ja. dat is er bij Wat ja. Want je hebt bijvoorbeeld van een oh. vrouw met een kind... die uit, die uit Frankrijk kwam, die is op de Er de stoep, was een, nee? was een, een, een vrouw met een, met een kind van twee jaar... die uh, inderdaad uh, iemand was tegengekomen... twee of drie jaar in Parijs gewoond heeft... Uh, waar ze uh, hoofdzakelijk als boksbal gebruikt werd... En op zekere ochtend met kind uh, weer op de, op de trein is, uh, of in de bus is, is gesprongen. Terug naar Nederland in de hoop familie en kennissen uh, te treffen die haar wel op zouden vangen. Nou, dat ze had dan een oom uh, die daar bij de gratie op wilde vangen, maar dan moest ze uh, in, in de kelderbox slapen met haar kind. Waar uh, ze s'nachts uh, de kakkelakken over de lijf voelde lopen. Uh, en uh, ja, die, sta, die zit dan ineens tegenover je op zoek... Uh, om iets uh, voor haar te kunnen betekenen. En uh, ja, dat kost soms uh, heel veel moeite. En uh, soms lukt dat, en soms lukt dat niet. En in haar geval is dat uh, gelukkig uh, tot een goed einde gekomen. Ja, dus dat, dat hoort, dit soort verhalen en de schijnende gevallen... en ook lijden is wel iets wat ook wel bij de bel hoort. Nog steeds. Um, ja, maar uh, als één ding verenigd is het denk ik dat... Ook dat gezamenlijke lijden, wat, uh, wat ook een band schept. En uh, waar men het altijd heeft over die, die mooie jaren 50, 60 en vroeger. Mm -hmm. hè, uh, is dat eigenlijk in die, in, in die Bijbel nog steeds zo? Dat mensen zich verenigd voelden in hun ellende, om het zo maar te zeggen. En, en uh, op die manier elkaar opzoeken en zo weer. Uh, en elkaar treffen in dan, in ons geval, die bij waren waar. Uh, waar uh, ja, ze eigenlijk ook gelijk een netwerk instappen. Dus waar je voorheen eenzaam bent. Uh, uh, na een paar weken heb je er toch ineens ja. wat vrienden en kennissen bij. En er gebeuren er ook dingen buiten de instelling zelf. Uh, gaan ja. mensen naar het museum, of uh, en gaan ze ook allemaal kijken daar bij Boswart? Uh, zeker zeker, want uh, ik ga ze allemaal vertellen dat ze moeten kijken, want <lacht> ik ben op tv. Ja, we kijken, <lacht> ja, kijken straks 3 uh, miljoen mensen, ja. of zoiets. Ik heb geen ah, idee hoe zo precies. Uh, Guillon, uh, die, die kijken allemaal naar de Bijlmer. Eén ding wat ze moeten onthouden als zij de passion hebben gezien... in de beelden van de belmen. Wat hoop jij? Eén ding. Kracht. Kracht. Ja, kracht. Uh, diversiteit en, en wat een, een, een diverse samenleving tot stand kan brengen. Ja, dankjewel. Giedon, even daar. Ja, bedankt. Huub Stijvers, bedankt dat jullie ja, hier waren. En heel veel plezier donderdag. Dankjewel. Laat. Roll on slow. Glenn Hensert, was u hoorde het al in het nieuws. Bron in Den Haag bevestigen dat er nog dit jaar een verbod komt... op de verkoop van rotjes. Het kabinet zou dat donderdag naar buiten brengen. Aan de lijn is Kamerlid Carla Dick-Faber van coalitiepartij De ChristenUnie. Goedenavond. Goedenavond. Oké, okay, Stel dat het kabinet donderdag inderdaad met een rotjesverbod komt. Uh, bent u daar dan blij mee? Nou. De brief van het kabinet is er nu nog niet. Maar als inderdaad klopt dat het kabinet met een verbod komt op rotjes... dan is dat zeker een stap, een stap in de goede richting. Ja, dan ja, nou zijn er heel veel kinderen uh, en ook wel wat volwassen kinderen... die dan ontzettend teleurgesteld zouden en zijn. volwassenen. Ja, weet je wat ik zo goed vind? Uh, de omzet voor de veiligheid, die heeft uh, gekeken... Uh, naar de risico's uh, uh, rond de jaarwisseling. Uh, het is ontzettend belangrijk dat het een feest is voor, hè, voor iedereen. Voor de mensen, voor de kinderen, voor de hulpverleners. En ze hebben gezegd dat het feest dat moet gewoon blijven. En we willen uh, vuurwerk, dat moet gewoon afgestoken kunnen blijven worden. Alleen het meest risicovolle vuurwerk, daar stoppen we mee. Dus dat zijn de rotjes uh, en de vuurpijlen. Dus het kanalvuurwerk en de vuurpijlen die gaan uh, uit de handel. En de rest blijft gewoon. Ik vind dat een heel evenwichtige advies is... Dus ja, dan kunnen de kinderen ook hè, en hun ouders blijven genieten van dat mooie vuurwerk. Betutteling, gaan ze roepen zometeen de tegenstanders. Ja, dat weet ik niet. Uh, ik vind het ontzettend no. belangrijk dat, dat, uh, uh, dat er... Dat het echt een feest is voor iedereen. En als je nou ziet dat uh, de helft uh, van de slachtoffers uh, die geraakt worden door het vuurwerk, dat het omstanders zijn. Mensen die uh, zelfs geen vuurwerk hebben afgestoken, maar gewoon in de buurt staan. Mm. Uh, als je ziet dat uh, bijna de helft ook uh, kinderen zijn, jonger dan 20 jaar. Ja, dan, dan moet je ook niet de andere kant op kijken. En ik ben blij hè, met het evenwichtige advies van de onderzoeksraad uh, voor de Veiligheid. VR blijft gewoon, alleen het meest risicovolle. Ja. Dat halen we uit de handel. Dus ja, volgens mij kunnen we er gewoon van blijven genieten. Maar dan wel ja, op een goede manier. Ja, maar dan toch hè. Uh, dat, dat, die, die, die rationele argumenten, die, die zullen we best wel begrijpen. Maar ik denk toch dat heel veel mensen denken... wacht even, gaan, we, gaan ze dit nou ook weer van ons af, a, a, a, afnemen? Ja, in het verleden is er ook wel uh, vuurwerk uit de handel gehaald, omdat men het gewoon te risico ja. vond. En uh, daar hebben we het nu ook niet meer over. En nogmaals, uh, we gaan niet alles vuurwerk uit nee. de handel halen, alleen maar... vuurwerk van de onderzoeksraad. Ja, dit is geen tussenstap naar een algeheel verbod, want ook daarmee wordt al geëxperimenteerd hè, in vuurwerkvrije zones. Hier in Hilversum bijvoorbeeld, dat er alleen een evenement is waar uh, professioneel vuurwerk wordt afgestoken. Is dat niet de volgende stap? Um, als gemeenteraad te willen beslissen, dan hebben ze volgens mij alle vrijheid om dat te doen. Ik haal het ook toe. Hè. We hebben net gemeenteraadsverkiezingen gehad. Ja. Uh, dat is de lokale democratie, dus laten we de lokale democratie ook beslissen over vuurvrije zones. en het ja. uh, instellen is niet, van van een, niet zo, want dit is toch ook landelijk. Moet, moet, moet dat ook niet landelijk aangepakt worden? Moet er niet ook straks de volgende stap gezet worden en zeggen: uh, weg met die vuurpijnen? Want die gaan ook nog eens een keer de verkeerde kant op. Um, nou, he, wat ik al aangaf, uh, wat de ChristenUnie ontzettend graag wil, is dat we steeds voor iedereen, dus het meest risicovolle vuurwerk, verbieden. En um, uh, daar heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid goede voorstellen voor gedaan. Als gemeente, uh, de lokale democratie, beslissen van nou, we willen heel graag vuurwerkride zones dus met uh, gecombineerd met een, uh, een grootschalig evenement. Dat is ook iets wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid omarmt. Omdat het goed is voor, ja, voor de veiligheid. Dus als de gemeente ertoe beslist, heel erg graag. Heeft u, heeft u zelf eigenlijk wel eens rotjes afgestoken op, uh, met oud en nieuw? Ik heb wel vuurwerk afgestoken, ja. Geen rotjes, maar wel vuurwerk. Dat is hier vuurwerk, ja. Oké, okay, maar wel, wel vuurwerk wat gewoon, dat kan nog steeds, dus komend jaar dan? Uh, vuurwerk kan nog steeds, wat, uh, wat Christen die betreft wel. Absoluut, maar laten we feest zijn voor iedereen. En We zien ja. de afgelopen jaren dat het aantal slachtoffers helaas niet afneemt. Nee. Nog steeds geweld tegen hulpverleners. Ik ga, je, ik ga je onderbreken, want we zijn door de tijd heen. Bedankt voor uw reactie. Straks na tien een reactie van de vuurwerkbranche over het rotjesverbod. Kijken wat die erover te zeggen hebben. Tot zo. NPO Radio 1. Dertig jaar geleden ontdekte iemand hoe je hommels in kunt zetten in de tuinbouw. Een nieuw commercieel product was geboren. Toen wilde eigenlijk iedereen van de ene op de andere dag weer de hobbels hebben. Onze Hollandse hobbels vliegen de hele wereld over, per vliegtuig. Deze mensen hebben geen idee dat ze bovenop een paar pelles met hommels zitten... als ze op weg zijn naar Zuid-Spanje of zo. En zo zijn onze hommels ook in Chili terechtgekomen... waar ze van de oorsprong helemaal niet thuis horen en inmiddels een plaag zijn. De inheemse soort dreigt daar te verdwijnen als gevolg van de komst van onze soort. Een Nederlands bedrijf is mede verantwoordelijk voor een ecologisch drama. De schade is geschied. Op NPO Radio 1. Aagos, zaterdag om 2 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl. Wist u dat een goed testament helemaal niet duur hoeft te zijn? Op NuNotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten. Voor een goed testament, NuNotariaat.nl. In centro, in centro, Sasapia, in Centro Quenier Redio SUV. In Centro, ja IT Company, nu ook in Kenia. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl Ik wil niet verzekerd zijn, dus beter help mijn adviseur mee met mij. Dat vind ik. ASR laat verzekeringen adviseren liever over aan een onafhankelijk adviseur. Want die kent jou het best. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianefonds.nl Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl. NTO Radio 1.